12 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Goedemiddag. Nederlandse delegatie op Malta... voor overleg over militairen die vastzitten in Libië. Iraanse oud-president Rafsanjani op een zijspoor gezet... en Duitse minister wil pauze in de discussie over biodiesel. Het is een zonnige dag vandaag. Het wordt 6 graden op de Wadden tot 11 graden in het Zuidoosten. Morgen veel bewolking, een beetje regen. Er staat morgen een stevige westenwind. En daarna blijft het wisselvallig met vooral donderdag nog veel wind en kans op wat regen. Een zware ambtelijke delegatie is aangekomen op Malta... om te onderhandelen over de drie Nederlandse militairen... die in Libië worden vastgehouden. Volgens betrouwbare bronnen is secretaris-generaal Cronenburg... van het ministerie van Buitenlandse Zaken... een van de leden van die delegatie. En ook zouden officieren van de krijgsmacht er deel van uitmaken. Kronenburg heeft veel ervaring in Libië. Hij was vorig jaar betrokken bij de afwikkeling van de vliegramp bij Tripoli... waarbij 70 Nederlanders om het leven kwamen... En over die situatie van dit moment. Het kabinet wil er niks over kwijt. Er is sprake van intensief diplomatiek verkeer. Dat is het enige commentaar dat het ministerie van Defensie wil geven. Premier Rutte heeft vrijdag nog gezegd dat alles erop is gericht... dat de drie veilig naar Nederland kunnen terugkeren. De Iraanse oud-president Akbar Hashemi Rafsanjani... is geen voorzitter meer van de Raad van Experts. Rafsanjani bekleedde die invloedrijke positie vier jaar... Maar nu wordt hij vervangen door een minder hervormingsgezinde kandidaat. Correspondent Thomas Erdbrink in Teheran. Rafsanjani moet weg uit de Raad van Experts. Waarom eigenlijk? Nou, Rafsanjani heeft al vandaag zelf teruggetrokken. Hij staat al maanden onder grote druk van Iraanse hardliners. met banden met de president Mahmoud Ahmadinejad. Um, en uh, ja, hij ziet blijkbaar in dat zijn positie niet houdbaar is. Of dat hij die verkiezingen zou ver verliezen die vandaag in die raad georganiseerd werden. En daarom heeft hij ze dus, dus in de ja, in de negentigste minuut zal maar zeggen. ...teruggetrokken en is nu een andere man voorzitter geworden. Nou, dit betekent natuurlijk op het eerste gezicht... ...een overwinning voor president Mahmoud Ahmadinejad... ...die heeft het al heel lang aan de stok met Rassanjani. Hij zegt dat Rassanjani de oppositie steunt... ...maar aan de andere kant is het misschien op een rare manier... ...ook wel een soort opsteker voor de oppositie... ...omdat deze Rassanjani nu, nu geen offici officiële positie meer heeft... ...wat vrijer uit zou kunnen praten. Wat weten we van de man die uh, Rafsanjani gaat opvolgen? Nou, deze meneer is ook een ayatollah, dus een hele hoge Siaïtische geestelijke meneer, Kani, uh, Magdavid Kani. Sorry. En hij, is hier, uh, hij heeft verschillende posities uh, bekleed in het Iraanse systeem. En Hij is de afgelopen jaren vooral bekend als de rector van een universiteit... die vrijwel alle hoge overheidsbeambten levert... Uh, deze man uh, zou je misschien van denken dat hij dan wel voor de regering zou zijn... Maar dat is niet helemaal het geval. Ook deze Mahdavi Khani heeft zich in het verleden kritisch uitgelaten over de regering Ahmadinejad. En dat heeft ermee te maken dat diezelfde Ahmadinejad het vaak aan de stok heeft met geestelijke... Nou, dat klinkt misschien een beetje raar in de Islamitische Republiek Iran. Maar uh, die geestelijke vinden dat ze sinds Ahmadinejad aan de macht is dus minder invloed hebben. En Mahdavi Khani zal zich misschien wel net zoals Rafsanjani uh, toch ook niet altijd. Uh, uh, ja, uh, meegaand opstellen uh, naar Ahmadinejad toe. Ik begrijp uit jouw verhaal dat we nog niet van die Rafsanjani af zijn. Die heeft nu zijn handen vrij, zei je. Nou ja, het zou kunnen betekenen dat Rassanjani die zich, omdat hij officiële positie heeft, altijd erg voorzichtig uit moet drukken, eh, dat, hij, eh, dat hij zich nu eh, ja, inderdaad wat vrijer kan uiten. Nou, het is al heel lang een soort publiek geheim dat hij dus inderdaad die oppositie toch wel steunt. Hè? Die mensen die massaal de straten gingen in 2009... Eh, na de betwiste herverkiezing van president Mahmoud Ahmadinejad, in het zat, eh, Jani zou daar panden eh, ja, mee hebben, zou dat ondersteunen... zou vinden dat er veranderingen moeten plaatsvinden in de Islamitische Republiek Iran. Ja, het feit dat hij dus nu geen officiële positie meer heeft... betekent ook dat hij zijn rol eh, ja, wat duidelijker kan gaan spelen. Dankjewel, Thomas Edbrink vanuit Teheran. Dit is het NOS Journaal met Jan van der Putten. In Pakistan zijn door een autobom zeker twintig doden gevallen. Vele tientallen mensen raakten gewond. De aanslag was in de stad Faisalabad in de oostelijke provincie Punjab. Die auto stond geparkeerd bij een tankstation in een wijk met veel regeringsgebouwen. En de explosie was extra zwaar doordat ook een aantal gasflessen bij dat tankstation ontploften. De verantwoordelijkheid voor de aanslag is nog niet opgeheist. De Duitse minister van Economische Zaken, Brudele maand tot rust... in de discussie over biodiesel E10. Brudele reageert daarmee op de onvrede die onder Duitse automobilisten is ontstaan. Automobilisten weigeren massaal om brandstof te tanken... met 10% plantaardige olie. Ze zijn geschrokken van berichten dat ongeveer 3 miljoen auto's... niet tegen die biodiesel kunnen. Onder meer voor sommige types van de automerken Audi, Ford en Volkswagen... zou die biodiesel schadelijk zijn... De Duitse regering houdt vandaag een zogenoemde benzinetop met oliebedrijven. Veel politici zeggen dat de regering automobilisten beter had moeten informeren. En de regering legt de schuld bij de oliebedrijven... omdat E10 even duur is als superbenzine en minder zuinig rijdt. En daardoor zou de milieuvriendelijke brandstof niet aantrekkelijk zijn. Volgens de BOVAG kent Nederland de Duitse problemen niet... omdat hier de samenstelling van biodiesel anders is. Op dit moment is dat een maximumpercentage van 4,25 En met dat percentage kan in principe iedere automotor ook zonder problemen gewoon rijden. En in Duitsland is in het parlementsgebouw in Berlijn de stroom uitgevallen. Liften, elektrische deuren, computers, het kan allemaal niet worden gebruikt. Alleen het telefoonnetwerk doet het nog. En die stroomuitval komt doordat een kabel beschadigd is bij bouwwerkzaamheden in de buurt. Waarschijnlijk krijgt de Reichstag in Berlijn pas laat in de middag weer elektriciteit. Bij een verkeersongeluk net over de Duitse grens bij Kerkraden... zijn gisteravond twee Nederlanders om het leven gekomen. Ze reden met hun auto eerst tegen een lantaarnpaal... en botsten daarna tegen een tegemoetkomende auto. De 22-jarige bestuurder van de auto overleed ter plekke... en zijn passagier overleed later in het ziekenhuis. De bestuurder van de andere auto raakte licht gewond. De Duitse politie vermoedt dat het Nederlandse tweetal te hard reed. Sport. Pure voetballiefhebbers kunnen vanavond er weer eens goed voor gaan zitten. In Nauwkamp ontvangt Barcelona het Engelse Arsenal in de achtste finales van de Champions League. Drie weken geleden won Arsenal het eerste duel met 2-1. En meevallen voor trainer Arsène Wenger is dat Robin van Persie onverwacht met Arsenal, is meegereisd naar Spanje. Van Persie lijkt hersteld van een knieblessure. We have made quick progress in the last three days. Uh, when I spoke to you this morning, it was really. Uh... Very unlikely for him to travel. He wanted to have a go. He had a test this morning and uh, it was quite uh, positive. And we will see how he responds to that. And uh, tomorrow morning I will make a decision if I include him or not. Volgens Wenger is van Persie de afgelopen dagen goed vooruitgegaan en heeft hij met goed gevolg een test ondergaan. En toch beslist Wenger pas vlak voor de wedstrijd of hij van Persie gaat opstellen. Heel Barcelona rekent op een goede afloop, maar trainer Guardiola is gewaarschuwd, want Arsenal toonde in Londen ook aan dat ook Barcelona verslagen kan worden. Ze zijn team, when they are compete every season in the top, in the top is because they are quality and sometimes they have to sell players, they have to. To change players, but always they keep the level. The most important thing is Arsenal always in the top. Mariola vindt Arsenal een sterk team. Dat altijd bovenin meedraait. En ook als ze spelers moeten verkopen, blijft de ploeg een topteam. En flitsen van die wedstrijd zijn vanavond vanaf kwart voor negen te horen hier op Radio 1. En in de andere wedstrijd in de Champions League gaat AS Roma op bezoek in Oekraïne bij Shakhtar Donetsk. Roma verloor drie weken geleden thuis met 3-2. De KNVB heeft na weken van kritiek op de arbiters het initiatief genomen tot een gesprek tussen eredivisie-trainers en scheidsrechters. AZ-coach Gert-Jan Verbeek en Fouke Boy, technisch directeur van FC Utrecht, die uh, spraken bij de harde woorden. Die zijn door KNVB-directeur Bert van Oostveen benaderd. Wordt er wordt nog een aantal scheidsrechters en mogelijk nog meer trainers uitgenodigd. De omstreden Spaanse dokter Fuentes gaat aan de slag in de voetbalwereld. Die dokter die een grote rol speelde in dopingschandalen bij wielrenners... wordt hoofd van de medische staf bij derde klasse Las Palmas. Correspondent Rob Zoutberg, mag dat zomaar dat Fuentes weer aan de slag gaat in de sportwereld? Ja, het, het orakel is terug, kan je zeggen. En het, het mag ook zo, maar vergeet niet... hier in Spanje lopen inderdaad nu al jaren, al vijf jaar... Uh, deze grote zaken vanwege doping in, in, in de wielersport. We hebben hier de operatie Puerto, de operatie Galgo uh, meegemaakt. Maar je moet er ook bij zeggen, die zaken die lopen nog altijd... De, die onderzoeken zijn nog altijd aan de gang. Fuentes wordt altijd genoemd, maar er is nog niets bewezen. Hij is ook nog niet veroordeeld... Dus ja, antwoord op je vraag. het dus kan dat nu zomaar doen aan de slag als sportarts. Hij is ook nog nooit geschorst, hè? Nee, nee hij, hij, hij, hij is altijd gewoon doorgegaan in, in zijn beroep. Je moet zeggen, hij is de laatste tijd weliswaar niet met de sport te maken. Want hij werkte als gynaecoloog uh, op, uh, op het eiland Gran Canaria. Dus hij kon gewoon altijd doorgaan met het uitoefenen van zijn praktijk. En vergeet ook niet, hè, want we kennen hem alleen maar als, uh, als wielerarts... als sportarts voor, voor, voor wielrenners. Maar hij was al eerder sportarts op Las Palmas in 2001. Ook al bij een club, een voetbalclub, die toen ook al in opspraak raakte... Uh, voor versterkende middelen, die uh, zijn uh, zij, uh, zij gegeven aan die spelers. Nou goed, Fuentes uh, uh, is weer terug bij af. Nou weten ze dat natuurlijk ook allemaal, die verhalen bij uh, Las Palmas. Maar zijn ze daar dan niet bang voor dat, dat die man een slechte naam meebrengt? Ja, en, en tot ieders verbazing uh, staat Fuentes vandaag uh, in alle kranten... Met, met zijn naam en zijn foto dat hij daar nu bij de club aantreedt. Een derde rangs club. Een club die zijn hoogtijdagen uh, nadrukkelijk heeft gehad. En want tien jaar geleden ging die club hartstikke goed. Maar nu staat ja, die club staat hartstikke laag. Als het nu heel snel beter gaat met die club. dan zullen alle ogen ongetwijfeld onmiddellijk naar Fuentes toe gaan. Maar kan daar voorlopig. en nogmaals, zolang die rechtszaken tegen hem nog niet begonnen zijn. rustig aan de slag. Rob Zoutberg in Spanje over de terugkeer zeg maar, van dokter Fuentes. Tennister Arantxa Rus is uitgeschakeld in de eerste ronde van de kwalificaties... voor het toernooi in de Amerikaanse Indian Wells. Rus verloor in drie sets van de Amerikaanse Jamie Hampton. Elf over twaalf de hoofdpunten van het nieuws. Een zware ambtelijke delegatie is aangekomen op Malta... om te onderhandelen over de drie Nederlandse militairen... die worden vastgehouden in Libië. De Iraanse oud-president Rafsanjani is uit de invloedrijke Raad van Experts gezet. Hij zou te nauwe banden hebben met de oppositie. En de Duitse minister Brudelen wil een adempauze in de discussie over biodiesel. Veel Duitse automobilisten zijn bang dat die brandstof slecht is voor hun auto. Einde van dit uitgebreide NOS-journaal. Zometeen de NCRV met lunch. Er zijn weer goede deals bij KPN.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Frank Dumos. Goedemiddag, welkom bij Lunch. Bedrijven willen steeds vaker klimaatneutraal produceren... wat zoveel inhoudt als het elders repareren van ze kapot maken in het klimaat. Het eerste tv-programma dat zich daar druk over maakt is de Keuringsdienst van Waarde. Ze hebben de primeur, in elk geval voor Nederland... want ze gaan klimaatneutrale uitzendingen maken. Je zou denken dat alle denkbare taboes inmiddels wel zijn benoemd in radio- en tv-programma's... en dus uiteindelijk geen taboe meer zijn. Maar dat is een misverstand. Taboes te over nog. Het Vlaamse kant was start met een documentaire-serie daarover. En na half één in ons mediaforum, terwijl de kranten over elkaar heen rollen met nieuwe katernen en nieuwe aanpassingen, benadrukken ze tegelijkertijd uit alle macht dat de inhoudelijke kwaliteit overeind blijft staan. Vrij Nederland maakt er zelfs reclame mee. met 130 km per uur dat op tuigdoor mogen scheuren. Uitzetten die illegaal. En die en om mijn kop en achteraan. Nederland roept toetert. Vrij Nederland laat van zich horen. Tjervase, directeur van het Financieel Dagblad... en Juri Albrecht, directeur van het debatcentrum De Bali... praten daar zometeen met mij over. En in de Nationale Nieuwsgist gaat Freek Hopster proberen... meer dan 64 punten te halen, zijn de, de scoren van gisteren. Als u denkt, dat wil ik ook wel eens proberen... kijk op lunch.ncv.nl. Dit is Radio 1. Lunch. Recht van het Medianieuws van dinsdag 8 maart. Peter R. de Vries mocht opgenomen gesprekken... met de tot levenslang veroordeelde Koos H. niet uitzenden. Dat heeft het gerechtshof in Amsterdam zojuist bepaald. Het verbod dat de voorzieningenrechter eerder uitsprak... blijft daarmee in stand. Koos H. werd in 1982 tot levenslang veroordeeld... voor de moord op drie jonge meisjes. Misdaadverslaggever verslaggever de Vries maakte opname met, van gesprekken... met hulp van een jeugdvriend van Koos H. die met een verborgen camera op bezoek ging in zijn cel... De Vries besteedde drie uitzendingen van zijn tv-programma De Zaak. Koos Haar heeft geprobeerd de uitzendingen tegen te houden... omdat hij vindt dat zijn recht op privacy is geschonden. Het gerechtshof heeft hem nu daar dus gelijk in gegeven. De telegraaf kondigt er vandaag in de krant een paar vernieuwingen aan. Er staan er met ingang van vandaag meer achtergronden bij het nieuws in. Er is ook meer ruimte voor binnenlands nieuws... en wordt de topsportrubriek Telesport uitgebreid. Hoofdredacteur Sjoel Paradijs vertelde ons dat hij niet van plan is de krant in de hete was te stoppen, zoals hij de formaatverandering van NRC betitelt. Als we ooit naar het tabloidsformaat overgaan, dan maken we een echte tabloid, zegt Paradijs. En het is anders, Blad is dus gisteren wel degelijk overgegaan op dat tabloidformaat. 27 abonnees hebben de krant opgezegd vanwege dat nieuwe formaat, meldde de krant dus. Maar de meerderheid van de reacties die de redactie krijgt zijn positief. Mensen die liever het grote formaat hebben, zeggen dat ze er wel aan gaan wennen. Ongeveer 50 van de 570.000 lezers hebben gisteravond gebruik gemaakt... van de mogelijkheid om met de NRC-redacteuren te bellen. En dat kan ook de rest van de week nog. Om het volgen van de tenniswedstrijden van Wimbleden nog spannender te maken... worden een paar finales voor het eerst in 3D uitgezonden... Je moet er wel voor naar de bioscoop om het te kunnen zien. Dan krijg je overigens wel de beelden in HD voorgeschoteld. HD 3D. Wimmelden werkte voor die 3D-uitzendingen samen met BBC en Sony. RTV Noord heeft een nieuwe directeur. Gijs Lensink is de opvolger van Henk Bleker. Die opstapt omdat hij staatssecretaris van Economische Zaken en Landbouw werd. Met Lensink krijgt RTV Noord een directeur uit de krantenhoek en was tot vorige, vorige maand directeur van de NDC Mediagroep... waar onder meer het van het Noorden en de Leeuwarden Courant ondervallen. Bij de Amsterdamse zender AT5 verdwijnen tien volledige banen... blijven volgens hoofddirecteur Ton F. van Dijk nog 60 over. Het ontslag is nodig om het bedrijf weer gezond te maken, zegt hij. Verder moet op alle programma's worden bezuinigd... al wil, het, al, al wil AT5 het nieuws ontzien... want dat zien ze als een essentieel onderdeel van de zender. Voetbalclub Ajax wil meer geld zien te krijgen uit de tv-beelden over de club. Er moet extra materiaal gefilmd worden, bijvoorbeeld in de kleedkamers... dat dan exclusief voor de Ajax-fans te zien is. De uitzendingen vallen dan buiten het contract... dat alle clubs gezamenlijk met de Eredivisie Live hebben afgesloten. De Amsterdammers willen het geld gebruiken... om het gat met concurrerende voetballanden te overbruggen... zegt de commercieel directeur van der Aad in De Telegraaf. En het consumentenprogramma De Keuringsdienst van Waarde wordt dit seizoen klimaatneutraal uitgezonden. Volgens de makers is het compenseren van de televisiekijken uniek in Nederland en misschien wel in de wereld. Klimaat, klimaatneutraal is net zo hot als duurzaam. Maar geloof niet altijd wat er op het etiket staat. Zo heeft De Keuringsdienst zelf al regelmatig aangetoond. Ik zit met de vraag, uh, wat betekent de zin wij spannen ons in voor duurzame visserij? Dat is dan duurzame vis? Oh, als er op staat, wij spannen ons in voor duurzame visserij, dan is het duurzaam. Dan gaat duurza het om uh, duurzame vis. Ja, want anders staat dat er niet bij. Alleen is Marijn Frank. Zij is verslaggever van de Keuringsdienst van Waarde. Wat ga je nu doen? Klimaatneutraal uitzenden? Uh, ja, klopt. De nieuwe serie uh, Keuringsdienst kan, uh, kan uh, ja, klimaatneutraal bekeken worden. En hoe ga je nu dat doen? Uh, nou, we gaan dus onderzoeken wat de Keuringsdienstkijker uh, allemaal doet... tijdens het kijken van de uitzending... Dus uh, de televisie staat 25 minuten aan. Maar hij neemt bijvoorbeeld ook een biertje. En misschien wel wat borrelnoten. En uh, dat hebben we allemaal in kaart laten brengen. Door Maurice de Hond. En uh, ja, dat gaan we compenseren voor hem. Ook alles wat ik eet en drink. En uh, andere, mijn verwarming, dat soort dingen. Dat gaan we allemaal compenseren. Ja, zelfs uh, als u bijvoorbeeld een scheetje laat. of uh, toilet bezoekt. dan uh, wordt dat door ons gecompenseerd. Daar zit aardig wat CO2 in, geloof ik, hè? Ja, nou. Het valt relatief mee, als je het ook uh, vergelijkt met uh, bijvoorbeeld bier. Dat is, dat schijnt, dat is wat, uh, wat slechter voor het milieu, maar um, ja, ook in, uh, in je eigen uitlaatgassen zit ook uh, CO2. Maar wat gaan jullie daarmee doen? Hoe compenseer je dat? Uh, nou, we, zijn eigenlijk, uh, we hebben een beetje onderzocht. Je hebt natuurlijk verschillende manieren om te compenseren. Bijvoorbeeld uh, met windmolens, maar uh, je kan ook ja, een soort credits kopen... Maar wij hebben uiteindelijk gekozen, ook uh, door ons beperkte budget, uh, om, uh, om oerbossen te gaan beschermen in Brazilië. Ja, oerbossen in Brazilië ja. gaan we beschermen. Maar uh, wie zegt dat dat ook echt, echt gaat gebeuren? Uh, nou, dat, uh, dat kun je zien in de uitzending. We hebben aflevering 4 en 5: kun je onze hele CO2-speurtocht uh, zien. Dus dan kun je ook kijken hoe we berekenen hoeveel CO2 we nou uitstoten. En uh, de mogelijkheden bekijken. Dus voor het uh, compenseren daarvan. En dan zullen we ook, uh, zul je zien hoe een van onze verslaggevers naar Brazilië afreist. Om daar een stuk bos te kopen. En wij moeten het allemaal geloven. Nou ja, je hoeft het niet te geloven, je kan het zien. Ja, oké. Okay, nee, maar ik vraag dat, omdat jullie zelf natuurlijk continu kijken of dingen wel zijn zoals ze lijken te zijn. Ja. Nou, kijk, we hadden natuurlijk zelf ook nogal vraagtekens bij, want tegenwoordig, dat is een beetje ons uitgangspunt, je kan op steeds meer verpakkingen staan, dit product is CO2-neutraal uh, geproduceerd, of uh, hey, je kan deze koffie klimaatneutraal drinken, en dat vonden we eigenlijk best wel raar ofzo, van wat is dat nou eigenlijk, ja. CO2-neutraal of klimaatneutraal? Ja. En uh, da, dat was de reden om, om, die, uh, om die zoektocht te starten. Om te kijken of dat klopt. En we vinden het eigenlijk nog steeds een, een heel raar fenomeen. Dat bos dat staat er in principe gewoon. Alleen omdat wij daar nu dat geld voor betalen, compenseert dat nu onze kijker. Ja, maar precies. Dat is, ja, dat is natuurlijk eigenlijk een raar concept. Precies, eens. En maar maar wat, wat gaat dit kosten allemaal? Uh, nou, uh, dat valt dus eigenlijk best wel mee, vond ik zelf. Dat kost een euro of vijf, zesduizend. Dan heb je 43 hectare oerbos. Per uitzending? Nee, dat is dan voor het hele seizoen. Ook oh, meteen voor het hele seizoen? Ja, ja. En de NTR die gaat dat betalen? Uh, ja, die betaalt daar uh, vrolijk aan mee. Oh ja, zij zijn heel blij. Nou, <laughs> nou hartstikke goed. Nou ja, het nieuwe seizoen uh, begint uh, aanstaande donderdag. Ja, zeker. De eerste klimaatneutrale uitzending van uh, de keuringsdienst van Waarde. Uh, 5 voor half negen op uh, Nederland 3. Marijn Frank, dankjewel. Oké. Okay. Op de Belgische zender Canvas start vanavond de nieuwe documentaire serie Taboes. Een reeks van zes documentaires met als rode draad, inderdaad, een taboe. Van dik zijn tot je kind ter adoptie afstaan. Er komen allerlei voor onderwerpen voorbij die voor mensen vaak onbespreekbaar zijn. Ik praat erover met Reinhilde Wijns. En Reinhilde Rein Wijns is de adjunct-netmanager van Canvas. Goedemiddag. Goedemiddag. Canvas heeft een behoorlijke documentaire traditie opgebouwd. Waarom hebben jullie voor taboes gekozen in dit geval? Um, dat past perfect in onze, in onze missie van, van het net canvas, hè. wij willen heel uh, erg de vinger aan de pols houden, we willen uh, heel dicht opvolgen wat er in onze maatschappij gebeurt. Dus dat was eigenlijk een, een, een thema dat heel snel zich opdrong voor kan. Het is ook de eerste keer dat we zo'n open call, zo'n oproep doen... naar de onafhankelijke documentairemakers. En om het een beetje te, te, te kaderen en naar, onze, uh, naar ons televisie-uitzendschema te zetten... hebben we taboes gekozen. Hmm. De open, de open dat call uh, betekent dat jullie tegen documentairemakers zeggen... kom maar met ja, een goed idee, zolang het maar een taboe ja, betreft. Voilà. Voilà, en het taboe in de breedst mogelijke zin van het woord. We hebben geen enkele restrictie, geen andere voorwaarden gesteld. Hedendaagse taboes omdat we ervan uitgingen dat het geen historisch programma mocht zijn. Dat het wel degelijk iets moest zijn dat vandaag nog in onze maatschappij leeft. Dat is het enige adjectief dat we hebben bijgevoegd eigenlijk. Nou ja, mij was het helemaal open. Ik weet niet helemaal in hoeverre Vlaanderen nou afwijkt van Nederland. Maar hebben jullie nog taboes? Uh, ik denk dat, uh, dat dit die we hebben gekozen zijn, in elk geval universele taboes, die niet enkel tot Vlaanderen of tot België beperkt zijn. Die denk ik evengoed bij jullie. Uh, uh voorkomen. Er was er eentje bij die we niet verhouden hebben om, om andere redenen. Is, um, het Vlaams nationalisme was één uh, dossier dat was, werd ingediend. Dat is pas echt maar een taboe, denk ik. Dat maar. zou nu echt uh, uh, typisch Vlaams zijn, natuurlijk. Al de anderen nou, zijn uh, eh, redelijk nou, universeel. We gaan een andere keer praten over de vraag of dat typisch ja, Vlaams is, maar, nou. maar ik denk wel dat jullie daar wel hele pittige reacties mee losmaken maken als je dat zou doen. Dus dat maar niet. Uh, uh, nee, dat, dat heeft zeker niet meegespeeld, want ik denk dat we, in tegenstelling tot wat jullie zouden misschien vermoeden, kan, kan vast heel ver gaan in het... Um Benaderen van taboe-onderwerpen. Het is eerder de aanpak en de manier van de zaken te behandelen die, die goed in het oog gehouden wordt, maar niet het thema zelf. Dus we hebben echt geen enkel uh, probleem gehad met taboes die, die moeilijk zouden liggen om die, om die reden niet te weerhouden. Ik we zou zo even, even te... benoemen wat jullie wel gedaan, wat ja. de keuze die jullie wel gemaakt hebben, maar even dan nog toch nee. even dat Vlaams nationalisme dan. Waarom dan ja. dat dan niet? Uh, de, de dossiers werden in eerste instantie uh, puur op hun, op hun artistieke waarde uh, beoordeeld. Hè. Uh, is het dossier uh, matuur? Is het de beeldtaal die, die voorgesteld wordt? De aanpak? Uh, is dat innovatief genoeg voor Canvas? Het zijn echt die, die pure televisievoorwaarden. Uh, tegen dat licht werd het gehouden. Ook tegen de, de persoonlijke betrokkenheid van de maker. Die is ook heel belangrijk in een auteursdocumentaire. Um, het is al lang geleden dat we de dossiers hebben uiteindelijk geselecteerd... Dus er waren tal van redenen die dat dossier net niet ja. uh, tv-rijp maakten. Maar Twee, 52 het, hè, het, het, zijn het onder... totaal ingezonden. Uh, ja. Zes daarvan zijn uiteindelijk uitgewerkt tot ja. een film. Um, waar gaat het wel over? Wat was voor taboes zijn erin te zien? Ja, eerst misschien moet ik zeggen dat we niet gezocht hebben... naar een, een complementaire reeks of een, of een homogene reeks. Dat we dachten, we moeten alle taboes aan, het, uh, uh, aan bod laten komen. Dat hebben we niet gedaan. We hebben, zoals ik al zei, puur artistiek uh, gekozen. En wat je nu hoort zijn heel uiteenlopende onderwerpen. Uh, we beginnen al met uh, um, het probleem van zwaarlijvigheid, obesitas. Je zou zeggen, geen taboe, maar de regisseur Mark Didden uh, die zijn eigen case in de, in de strijd gegooid heeft... Uh, laat. ...toont toch aan dat het in onze maatschappij nog steeds een, een, wel degelijk een, een taboe is. Maar waar zit dat taboe dan? Het taboe is hoe je, hoe je wordt beoordeeld. Als je ergens binnenkomt bij het kopen, bij de diëtisten... ...het schuldgevoel dat je aangepraat wordt. Je moet maar wat minder eten, je moet, je moet maar wat bewegen. En het, en het is je eigen dikke schuld. en um, Dingen die hij heeft meegemaakt, die hij uiteenzet in het kader van wel de geschiedenis, de betekenis van obesitas in de geschiedenis. Het is een heel gelaagde documentaire... die, die uh, alle mogelijke genre um, uh, aanpakken door elkaar weeft. Dus het is een heel bijzonder beeldtaaldocumentaire geworden. Laten we even naar een klein stukje luisteren... uit die okay. documentaire ja. Dikke Vrienden. Okay. Dik zijn zit tussen de oren. Ik heb het al duizend keer gehoord... Ik heb dat zelf ook al duizend keer gezegd. Maar dat is gewoon niet waar. Dik zijn, dat zit hier. En hier. En hier. Dik zijn, dat is ellende. Dik zijn, dat is een ziekte. Ja, volgens mij hoorde ik hem op zijn buik slaan, kan dat kloppen? Ja, op zijn buik slaan, op, aan zijn kind trekken. Uh, het is moeilijk nu, als je de beelden niet ziet, het is, het is heel ironisch en, en humoristisch uh, in beeld gebracht. Dus dit klinkt nu wel een beetje... Ja, het, uh, het klinkt vet. Ja. ja, voilà. Het is ook, uh, hij is heel zwaarlijvig, Mark Didem. Ja. Dus uh, ja. <laughs> daarvoor, daarvoor moet je kijken vanavond. Uh, wat is nou uiteindelijk het uh, verhaal wat er mee verteld wordt met deze film? Um, ja, hij laat eigenlijk alle, alle kanten zien vanuit de, kunst, de, ja, de kunstgeschiedenis... De, de geschiedenis, de maatschappelijke medische hoek van de zaak. Dus je krijgt een heel uitgebreid uh, kader... waarin je toch komt tot, tot het heel persoonlijke uh, ja, ervaring van... wat is het voor mij als een, als een heel bekend filmmaker in Vlaanderen... het is een, een bekende figuur... Uh, met al die wetenschap, met al die, die dingen die we kunnen tonen... en met, met, met archief laten zien... Uh, uh, waar zit ik vandaag mee? Wat is het gevaar ook van, van dik zijn? Hoe, hoe dicht bij de dood staat hij ook? Want hij heeft al heel ernstige ziekte gehad. Dus het is een heel persoonlijke benadering... gecombineerd ja. met een heel historische benadering. Het gaat ook, uh, andere films gaan over afwijkende seksuele geaardheid. Wat moet ik dan aan denken? Ja, dit wat we hebben weerhouden, er waren er heel veel bij die daarover gingen. Dat is misschien voor Vlaanderen nog meer opvallend dan voor Nederland dat men daar dossiers over maakt. Maar dit gaat wel degelijk over asielzoekers die hun land ontvlucht, ontvlucht zijn omwille van hun seksuele geaardheid. Dus je ziet, uh, het heet Silent Stories. En uh, men volgt uh, vier portretten, vier mensen, vier personages die uh, om heel verschillende redenen, enfin, om uit heel verschillende landen hun uh, land moeten ontvluchten uh, hebben om omwille van hun um, ja, seksuele geaardheid. Ja. Er is een travestiet bij, er is een, een, een, een lesbienne bij... er is een, een homoseksueel bij. Ah. Um, dat is een andere. Uh, adoptie, afstand voor adoptie, zelfmoord. Is er ook één? Uh, ja. Uh, um, twee vrouwen die bereid gevonden zijn om te getuigen... over het uh, feit dat ze hun kind een aantal jaren geleden hebben afgestaan. Hun baby hebben afgestaan. Dat is uh, niet zo evident om om vrouwen te vinden die daar op een heel serene manier willen over praten voor televisie. Heel open en bloot, met alle details die daar die hen daartoe hebben aangezet met alle problemen nadien... met het, de zoektocht terug naar hun kind. Dus dat is een heel beklijvende documentaire geworden... met twee heel moedige vrouwen... die, uh, die heel het verhaal uh, voor de camera hebben gedaan... voor de cineaste Dorothee van den Bergen... die eigenlijk een, een, een, een fictiefilmmaakster is... en die met, dit, met, dit, uh, met deze documentaire ook haar eerste... Uh, documentaire maakt. Maar dus dit, dit is niet een verhaal zoals uh, dikke vrienden, waarbij de maker zelf zijn verhaal vertelt. Waar de maker zelf vertelt. De... Er... Voilà. Nee, dat is de enige is, dikke vrienden is dat de maker zelf zich uh, in de strijd gooit in beeld. De andere maaksters of makers hebben een heel uh, persoonlijke betrokkenheid bij het onderwerp wel. Het, uh, het zijn onderwerpen, de dossiers zijn ook zo gekozen van uh, wat is de, de... Wat, wat maakt het zo dwingend om deze film te maken? Wat is de reden van de, van de maker? Daarom zijn het ook auteursdocumentaires. Wat is hun persoonlijke reden, hun persoonlijke betrokkenheid bij dit verhaal? En die was er ook bij de documentaire van uh, de moeders die een kind hebben afgestaan. Die heet Buiten de Lente. En een andere uh, die over zelfmoord bij... Uh, van ...kinderen... En daar uh, komen de ouders uh, aan bod die dat hebben meegemaakt. Dat ook dat is een, uh, een, een van de zes uh, documentaires. Vanavond, de eerste van een reeks van zes te zien op het Vlaamse Canvas. Om vijf over tien zeg ik het goed? Tien? Dat klopt helemaal. Dat klopt helemaal. René De Wijns, net, de manager van Canvas, hartelijk dank voor uw uitleg. Heel graag gedaan, bedankt. We gaan zo meteen praten met ons mediaforum over alles wat er beweegt en aan de hand is in Medialand. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De Duitse minister van Economische Zaken wil een adempauze in de discussie over biodiesel. Duitse automobilisten weigeren massaal om E10-brandstof met 10% plantaardige olie te tanken. Want ze zijn geschrokken over berichten over schade aan de auto's. Vandaag houdt de Duitse regering een zogenoemde benzinetop met oliebedrijven. Vanuit Libië komen berichten dat het regime van kolonel Gaddafi contact heeft gezocht met de opstandelingen. Hij zou willen onderhandelen over zijn vertrek, zo melden een aantal Arabische tv-zenders. En de voorlopige Raad van Opstandelingen in Benghazi wil geen overleg met Gaddafi. De raad noemt hem volstrekt onbetrouwbaar. Het Duitse parlementsgebouw in Berlijn zit zonder stroom. Liften, elektrische deuren, computers, het kan allemaal niet worden gebruikt. Storing is veroorzaakt door bouwwerkzaamheden waarbij een kabel is stuk getrokken. En het afgelopen jaar heeft een recordaantal riviercruiseschepen in Amsterdam aangelegd. Het waren er bijna 2000, een stijging van een kleine 20 vergeleken met 2009. Die riviercruiseschepen leggen onder meer aan in de Eihaven en aan de de Ruiterkader in Amsterdam. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Het is buiten echt fantastisch weer. De zon die schijnt volop en er is geen enkel wolkje boven Nederland te bekennen. Het is momenteel zo'n 4 graden in het noorden tot lokaal 8 in het zuiden. Maar de temperatuur die loopt nog steeds op. Dus uiteindelijk wordt het vanmiddag zo'n 6 tot lokaal 11 graden. Er staat een matige wind uit het zuiden. En Die wind die draait in de loop van de middag steeds meer naar het zuidwesten. Dan komt er ook vanuit het westen meer bewolking dichterbij. In de loop van de avond en vannacht dan, uh, verschijnen er steeds meer wolkenvelden. Daardoor kan het minder afkoelen dan afgelopen nachten. De minima liggen aankomende nacht zo tussen een 2 en 4 graden. Morgen, woensdag, is het bewolkt en kan af en toe een beetje regen vallen. De zuidwestenwind die trekt behoorlijk aan. In het binnenland waait het vrij krachtig. En op de wadden is er kans op een windkracht 7. Met gemiddeld 9 graden is het morgen iets zachter dan vandaag. En de rest van de week blijft het licht wisselvallig... met vooral op donderdag nog steeds veel wind. En dit is de ANWB Verkeersinformatie met een de A16, Rotterdam richting Breda. Daar staat voor de Van Brienhoofdbrug 2 kilometer. Er is een vrachtwagen gestrand en die blokkeert daar de rechte rijstrook. Dit is radio 1. Lunch. Het Media Forum. Met vandaag Tjeu Vaas, einddirecteur van het Financieel Dagblad. En Juri Albrecht, directeur van debatcentrum De Bali. En ook nog iets opmerkelijks bij Radio Veronica. Bij de Vereniging Veronica, moet ik zeggen. Juri, wat, wat, wat is dat? Je wordt voorzitter. Voorzitter, ja, van de vereniging Veronica, maar die heeft niets meer te maken met de radio en de televisie en nog met het blad. Die vereniging bestaat nog, die, is, um, die heeft uh, een aantal jaren zijn tv dingen verkocht. En die is nu een media investeringsfonds in feite. Uh, waar wij, een beleggingsvehikel? Ja, waar we proberen om uh, het rendement zo in te zetten dat uh, het bijdraagt aan goede journalistiek in, uh, in een open samenleving. Joey Albrecht die zich over geld eh, gaat te buigen, dat is toch vrij opmerkelijk? Of zeg nou, nee, het is geen... nee, nee, daar zijn <laughs> heel bedrijf voor die dat doet. Ik ben alleen de voorzitter, wordt word, 1 april de voorzitter van het bestuur. Ja. Maar je, dat betekent niet dat je weggaat bij de balie? Nee, nee, geen zin. Dit is een, zeg maar een, een in de avonduren een paar keer per bestuursfunctie. Tjurvazen, voordat jij bij het Financieel dagblad ging werken... heb jij veel gepubliceerd in HPD Tijd, over het Koningshuis met name heb jij heel veel geschreven. Ja. Hoe denk je dat koningin Beatrix kijkt naar alle publiciteit rond haar... Uh, eetbezoekje aan de sultan van Oman? Nou, ik denk dat er snel stoom uit haar oren komt, als ik dat zo mag zeggen. Uh bekend is van Beatrix dat ze zich zeer kan opwinden over, uh, over de berichtgeving. Uh, die is natuurlijk nu niet uh, erg niet positief over haar. Uh, uh, we kennen allemaal haar grote uitbarsting, de leugen regeert. Het zal me niet verbazen als zij soms met dezelfde gedachten nu door de, de media volgt. En nou, ze zal zich, vermoed ik haast, hè, we moeten erover speculeren... Uh, toch ook wel uh, gepikeerd voelen door de manier waarop met name de oppositie nu tekst en uitleg vraagt. Nou, Ik vind het, ik vind het ook heel merkwaardig, want... En dit is natuurlijk in overleg gegaan met de premier. Natuurlijk is dit in overleg gegaan met de premier. Dus dit is de verantwoordelijkheid, zo zit de staatsrechtelijk in elkaar, van de premier. Dus waar iedereen eh, het staatshoofd over lastig valt. Eh, we hebben een lastig diplomatiek pakket, want er is een staatsbezoek, dat zeg je niet zomaar af. En, dan, en dan, dan, dan is dat toch niet aan de koningin, dit is aan de regering, om daar ja. een nette oplossing voor maar te vinden. Maar mevondelijk is dan de suggestie maar dat zij tegen de wil van Rutte in zou zeggen gegaan. Ja, maar dat stond in de voortgrond. Dat stond in de is. Natuurlijk is hier, dat we weten ook uit het verleden, uit meer van deze affaire is er heel vaak spraken van een potje arm drukken tussen premier en hare majesteit. En vervolgens moet de premier gaan vertellen dat het zijn beslissing is... terwijl het niet zijn beslissing was. Het is altijd zijn beslissing, want zo zit het staatsrechtelijk in elkaar. Ja, nee, precies. Dan sla je iedere discussie of ieder gesprek dood. Maar bekend ze of we nou Maar dat weet Mark Rutte ook drommels goed, hoor. Dat hij dat altijd op zijn bordje zou moeten nemen. Dus hij heeft dat kennelijk zo besproken. Hij moet het zo gaan verdedigen straks, maar hij komt in een lastig pakket. Maar even los van die staatsrechtelijke kant, denk je dat... daadwerkelijk verwerkelijke situatie is geweest dat uh, uh, Mark Rutte niet wilde en de majesteit wel. Dat is speculeren. Maar ik acht het heel goed mogelijk dat Mark Rutte voor een voldoende feit is gesteld. Maar dus waarom? Kan... Want ik bedoel, daar dat, dat hangt zo'n orde. Dat is zeer onwaarschijnlijk. Er hangt waarschijnlijk een orde van vier uh, fregatten achter ja. deze hele discussie. Dus dan heeft Mark Rutte er ook belang bij dat ze wel gaat. Frits Bolkestein was, was, was, was vorige week in Omaan heel uitgebreid. Uh, dat is een van de vertrouwelingen van Mark Rutte. Dat kan geen toeval zijn. Ik bedoel, uh, ik denk niet dat uh, Mark Rutte hier opeens als een duvelduizend dozen voor voldoende feiten gezet is. Want het gaat inderdaad om enorme orders op het gebied van defensie. Dat is niet iets wat toevallig gebeurt, hoor. Het is, het is gewoon een, dit is gewoon een verstandige strategie van een verstandige premier. Die zegt, we zeggen het SAAS-bezoek af, we sturen de koningin wel... Maar wat, en dan is het niet zo ernstig. Wat, wat doet dit voor publiciteit met, met, met het imago van het Koningshuis? Nou ja, ik, ik denk dat het Koningshuis langzamerhand draagvlak aan het verliezen is. Uh, dat, dat zie je door een reeks van incidenten. Of nou gaat om de manier waarop het We zijn in Nederland gebrand op wat gebeurt er met ons geld? Uh, daar is het Koningshuis de afgelopen tijd niet zo netjes mee omgegaan. Er zijn een aantal schandaaltjes naar buiten gekomen. De Groene uh, Draak en zo bedoel. De Groene Draak bijvoorbeeld, hè, maar ook de belastingconstructies. We zien de affaire met het uh, vakantieverblijf van uh, prins Willem-Alexander. Um, dus, en, en we zien natuurlijk ook de manier waarop uh, Beatrix... in ieder geval laat ik zeggen, de PVV en de achterban van de PVV van zichzelf heeft vervreemd. Um, dus ik denk dat het draagvlak voor, de, voor het Koningshuis aan het uh, eroderen is... En mm. het lijkt wel alsof eh, Beatrix dat of niet in de gaten heeft... of dat ze zo overtuigd is van haar zaak... Maar het is heel vreemd om, om zij, deze, om deze Oman-affaire... Daarmee... zeg maar naar het staatshoofd toe te schrijven. Dat deed de volkskant gisteren of eergisteren ook. Hè. Van ja, Beatrix wilde dat en zo, maar daar gaven ze geen bronnen bij en niks. Ja. Dat is gewoon geruchten, zijn dat. En um, het lijkt mij dat dit een verstandige zet is van een verstandig premier... die gewoon zegt, kijk, wij kunnen dat staatbezoek niet door laten gaan. We nemen één tandje minder, maar we sturen haar privé. Dan stoten we die Omanis niet tegen het hoofd, behouden we onze orde. Onze werkgelegenheid, onze, onze invloed. En dat, is een, dat, is, dat heeft niks te maken met beslissingen van Beatrix... die staat stamp te voeten tegen de premier. Dat heeft met een verstandige politiek te maken. Heer, ik ga jullie even een ander verhaal leiden. Want de, de, misschien wel de grote verdediger altijd van de, het Koningshuis... is de Telegraaf geweest. De Telegraaf is Bruggetje vernieuwd. Vlecht <lacht> Bruggetje, ik geef het toe. Tjeu Fase, toen jij vanmorgen de Telegraaf openstoet... dacht je toen, jonge jongen, die is vernieuwd. Nou, ik las heel benieuwd het stuk op pagina 3 van Jules Paradijs, de oh, hoofdredacteur. Zond, we zijn vernieuwd. Ja, die vertelde, we gaan, we gaan vernieuwen. En ik zag vooral dat hij heel veel meer gaat doen. Uh, meer binnenland, uh, meer sport, uh, meer, uh, meer winkelen. Uh, en ik was benieuwd of hij ook iets minder ging doen. Daar schrijft hij dan niks over. Hij, Voor, hij wordt dikker, dat schrijft hij eigenlijk. Ja, nou... Uh, de krant dan, hè? Ja. Ah, eh, nee, sorry, ja. <laughs> ja. Maar heb jij... Wat, wat, heb jij... Nou, het, is, het is nog sterker. Ik zat vanochtend in het café bij mij om de hoek... en neem dan even de kranten door... en nam ook de Telegraaf door... en toen later werd ik door jullie redactie gebeld... en zei hij... Ja, hij... Ze gaan hem veranderen of vernieuwen. Of toen zei ik, dat is ook gek. Ik heb hem net doorgenomen. Mij is niks opgevallen. Helemaal niets. Dus kennelijk is er nu nog niks veranderd. Ik, volgens mij is het gewoon een publiciteitstunt om even de vernieuwing van de NRC de wind uit de zeilen te nemen. Want die zijn namelijk wel echt gisteren vernieuwd. En uh, zij denken, wij pakken dit media momentje even mee. Volgens mij is maar het niet het is veel meer. Het is dan ook niet wel gewoon heel erg slim van de Telegraaf. En dat bedoel ik echt met bewondering. Dat zij gewoon een brede grote krant blijven. Niks geen broadsheet, niks, niks tabloid. Gewoon wij onderscheiden ons gewoon door dat het een grote krant is. Ja, misschien wel, want het is opeens natuurlijk gek dat we alleen nog maar van die kleine krantjes hebben. Maar, maar het, is, het is ook wel onhandig, zo'n groot ding. Nou ja, tenzij je jezelf breed maakt. Nou ja, naarmate... Toch niet weer zielpagaduizen? Nee, nee, gewoon kant Nee, naarmate het langer duurt wordt het, wordt, het, wordt het moeilijker om alsnog die stap gaan maken. Dus ik vraag me wel een beetje af op een gegeven moment... Zal, je ziet ook internationaal de trend. Je ziet toch ook dat uh, uh, buitenlandse kranten die meer in lijn van de wat populair, meer populaire kranten... dat die wel die overstap uh, zijn, kunnen maken naar een tabloidsformaat... Uh, ik, Denk dat de Telegraaf dat op een gegeven moment ook moet doen. En ja, dat maar de, de, de Telegraaf is, natuurlijk, is, is zelfs ja, in feite de Nederlandse tabloid. Want de, de, de term komt voor dat die Engelse tabloid bladen... dat zijn van die kranten die dicht tegen Telegraaf... de Sun en de ja. Daily ja. Star en de Mirror en zo. Dus op zich kan de Telegraaf natuurlijk dat formaat ook prima aan. Ja, precies, des te verrassend dat NRC ook omgegaan is hè, gisteren. Want daarvan zou je denken, een kwaliteitskrant wil dat juist niet. Want juist je associatie daarmee... Willen ze niet aangaan? Nee, de broadsheets. Ja. Ja. Ja, nee. Maar NC is omgegaan ook. De vernieuwingen die, die zijn doorgevoerd, meer binnenlands nieuws willen ze. Is dat populistisch of is het gewoon de, de, de toon van de Telegraaf en dus volledig begrijpelijk? Van de Telegraaf? Ja, ik vind het heel begrijpelijk... dat zij veel binnenlands nieuws doen. Alleen, nogmaals, wat gaan ze dan minder doen? Ze deden aan het buitenland, was natuurlijk eigenlijk al... Eh, buitengewoon gering. Sport gaan ze ook uitbreiden. Ik kan me eerlijk gezegd niet voorstellen... dat ze economie, eh, dat ze dat gaan terugbrengen. Wat Vroeger wat was de, de Telegraaf wel, wel echt duidelijk. veel en veel dikker. Toen waren er natuurlijk ook veel meer advertenties. Maar misschien denken ze, ach, we kunnen er nog wel eens... een kilootje tegenaan gooien. Ja. Nou, het lijkt me geen, geen onverstandige keuze... <lacht> om de onderkant wat dikker te maken. Je Laat het even, even snel uit over uh, populisme... Uh, Bas Haan. Bas Haan is uh, een uh, verslaggever van uh, Nieuwsuur, werkte vroeger bij Netwerk, was een collega van mij. Die klaagde onlangs in een online column op uh, OneElf over dat um, er veel meer gekeken wordt bij actualiteitenprogramma's naar wat het volk wil, Het populisme regeert. Ja, dat hebben we hier al vaker besproken. Dat is absoluut waar. Die Vox Populi, die zelfs het acht-uur-journaal tot, uh, uh, tot, tot uh, dagelijks item verheft, is natuurlijk verschrikkelijk. Kom je uit het gekletst van mensen op straat? Gewoon ja, het gekletst, het gekletst van maatjes. mensen op, op, op straat. Want het is, het is, het, het, wat het volk wil, het volk wil niks. Nieuws en media zijn uh, is een aanbiedmarkt. Je moet die mensen iets aanbieden wat kwaliteit heeft en deugd. En ze vreten alles. Als je om acht uur s'avonds uh, uh, stompzinnige dingen uitzet, dan vreten ze dat. En als je mooie dingen uitzet, dan kijken ze, kijken ze daar. Daarnaar. Dat doet vermoeden dat wat het journaal uitzenden, maakt toch geen barst uit? Dat lijkt me een moeilijke stelling. Nee, uh, uh, uh, nou, ik denk, dat, ik denk dat hoe goed of hoe slecht je het doet, mensen toch naar het 8-uur-journaal kijken. Dus doet in godsnaam goed. He, ga voor kwaliteit in plaats van voor, uh, voor zogenaamd wat het volk wil... en op je hurken zitten. Nee, oh, oh, Oké, okay, op die manier. Jij maar heeft... de kijkcijfers van, van uh, het journaal zijn natuurlijk loop de loop der tijd teruggelopen... ook omdat er steeds meer zenders gekomen zijn. Ja. Ja. Ja, maar ook omdat RTL-nieuws uh, is gekomen... Die, ja. die met een veel kleiner budget dan heel serieus Maar dat serieus, hebben, maar daar is nooit. voor zijn. Het is voor... stabiel, hoor. Het journaal heeft een paar deuken gehad toen de commerciële echt actief werden... Uh, maar toen ging het van, van, weet ik veel. Ik geloof dat er nog wel drie miljoen kijkers op een gegeven moment vrij normaal was. Dat, dat halen ze al lang niet meer. Nee. Maar ik geloof als ze redelijk stabiel zijn met 8-uur-journaal. Ja, maar ik denk dat redelijk je. Redelijk stabiel hoog. En wat het volk wil: het volk wil altijd allerlei tegenstrijdige dingen. Als je enquêtes he, uh, uh, invult. Ik heb eens dus een keer die, die, die, die, die uh, 20-minuten enquête, 21 minuten enquêtes helpen maken en, en redigeren. En dan merk je uit die vragen: dan komen honderdduizenden mensen antwoorden. En dan merk je dat mensen willen allerlei tegenstrijdige dingen. En dat is maar goed ook, want dan kan je als journalist namelijk zelf je eigen kwaliteitskeuze maken. Goed. Vrij Nederland adverteert trouwens ook met een uh, spotje. Hè? Dat hoorde straks aan het begin van de uitzending ook dat ze vinden dat het heel Nederland roept toetert. Nou, dat, dat zal je zeer, zeer mee eens zijn, neem ik aan, Jury. Maar je, jij ook? Nou ja, ik had een beetje moeite met die column, omdat dat natuurlijk, ik, ik voelde dat we een beetje teruggingen naar, naar oude tijden. Dat we eigenlijk uh, de, wat, wat mensen in de, de straat. Die konden van Bas Haan bedoelen. Ja, die konden van Bas Haan, van wat de mensen van de straat vinden. Daar hoeven we ons verder niks van uh, aan te trekken. We, we, we, we trekken onze eigen lijn, onze eigen prioriteiten. Dus we vliegen over de hele wereld. We hebben een reportage uit. Uh, uit uit, uit, uit donkere Afrika en uit Latijns-Amerika trekken we met z'n allen heen en wat er in onze eigen steden gebeurt. Uh, ja, daar maar, hebben we even geen oog voor. Dus dat, die precies, dat uh, ja. daar was ook één voorbeeld bij. Dat is ook het lastige. Maar als we bijvoorbeeld van hoe ah, moeten, het, was verteld dat we gingen in, in Somalië opzoeken. De, de, nee, ja, we gingen reactie, in Somalië ja. kijken hoe de piraten daar leven. En we <laughs> ontdekken dat de Somalië, de omstandigheden, dat die mensen heel erg arm zijn. En Ach, misschien begrijpen we daardoor iets meer over de achtergronden van, uh, van de piraten. Okay. Die maar, denk, maar de reactie van Clare Blak was nog erger, namelijk dat kritische journalistiek uh, links is. Dat is, natuurlijk, dat is Larikoek. Dus ja. Je kan kritische journalistiek gewoon ook uh, uh, neutraal en waar en vrij maken. Dat is vast in de toekomst ja. nog een keertje uitgebreid uitspijten <laughs> gaan hebben, want dat is ook een terugkerend thema. Even heel kort nog Joran van der Sloot met jullie. Uh, Joran heeft schuld bekend uh, en eigenlijk is het in de media amper terug te horen. Ja, maar schuld bekend niet uh, uh, van die eerste moord in de Antillen... maar van nee. die tweede moord in, uh, in Zuid-Amerika, in Lima. Ja. Van... Ja. Dus dat, ja, dat was natuurlijk wel vrij duidelijk dat hij dat ook echt gedaan had. Ik bedoel, heel gek. Het als... was natuurlijk niet bewezen, maar... Maar, maar ja, dat is minder groot nieuws dan dat het. Uh, uh, je honderd... alles was nieuws wat hij zei. Wat er rondom hem gebeurde. Overal werd aandacht besteed. En dan is dit toch geen, even... maar, geen, geen nieuwe details. Geen nieuwe uh, bloederige uh, details. Uh, ik snap het eigenlijk wel. Misschien ook toch misschien ook wel een zekere vermoeidheid met het feit. Ja, maar ik dat vind ik wel, dat, uh, vind wel dat, dat Frank een punt heeft. Op zich dat het gek is. Dat eerst is iets een enorme voorpagina nieuws. Iedere zandkool die eigenlijk geen nieuws is, is nieuws. En dan wordt een paar weken of maanden later. komt het eind van dat verhaal. En dan zijn de media dan lees je dat helemaal niet meer terug. Dus dat, dat is wel een, een... ja, dat is wel, vind ik, een gebrek aan consequentie van media. Dat je dan het eind van het verhaal nooit meer leest. Ja. Oké, okay, maar dan, dan herhaal ik even je eigen woorden. Uh, de, de moord in Peru wisten we eigenlijk alles van. Dat, dat, dat, dat was een hele duidelijke zaak. De zaak die we echt willen weten, Natalie Holloway... daar. Daar hadden we toen even de hoop van dat er misschien nieuwe, nieuwe ontwikkelingen zouden zijn. Nieuwe feiten boven zouden komen. Nou, dat is niet gebeurd. Nee, het echte, echte nieuws is natuurlijk die Natalie Hollenbein nog ja. steeds. Ja, ja, dat is waar. een ja. drama. Ja. Joey Albrecht, directeur van het debatcentrum De Bali en uh, Tjeu En directeur van het Financieel Dagbad. Dank dat jullie waren.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 De eerste single van het tweede album van de Nigeriaanse singer-songwriter... Asha, be my man, heet het liedje. We gaan de Nationaal Nieuwsquiz spelen. Vandaag gaan we dat doen met Freek Hopster uit Wierden-Overijssel. Bouwkundige van beroep. Ja, klopt. Um, wat bouw jij zoal? Grote projecten, kleine projecten. HTS-autotechniek, Arnhem. En uh, organon Os. Veel in de nieuws de laatste tijd. Daar heb jij uh, uh, gebouwen voor getekend? Ja, ja uh, begeleid. Begeleid, de bouw, ja. bouwbegeleiding is... Uh, bouwbegeleiding, ja, okay. bouwmanagement. Ah ja, is er nog een hoop gebouwd bij Organon recent of is het vooral afbouwen? Oh, nou, nee. Wat een leuke. <laughs> ja. Nou, het is de uh, laatste tijd natuurlijk uh, wel afbouwen, maar uh, uh, Willem-Alexander heeft geopend toen allemaal klaar was. en. Wanneer uh, was dat? Uh, nou, dat is alweer uh, tien jaar terug. Oké. Okay. Ja. Goed. Jij uh, gaat een poging doen om de nieuwskinder van deze week te, doen, uh, te worden. Uh, als je dat lukt, dan win je 300 euro aan het einde van de week. Uh, gisteren is de score op 64 punten neergezet. Um, okay. En daar zul je dus overheen moeten. Ja. Dat is het verhaal. Heel veel succes. Dank je wel. Waarschijnlijk deze week nog bekijkt we de VN Veiligheidsraad... of er boven Libië een vliegverbod wordt afgebroken. De Nationale Nieuwsquiz. Liber liberation of Libya. Anders dan zijn buurman in Egypte en Tunesië geeft Gaddafi niet op... Hij liet zich gisteravond in Tripoli maar weer eens oenjuichen. Terwijl zijn straaljagers ook vandaag toeslaan. Gaddafi bombardeert zijn eigen bevolking met straaljagers. De internationale gemeenschap heeft nu een vliegverbod afgekondigd... een no-fly-zone en houdt permanente luchtruim in de gaten. Mijn vraag is, met wat voor soort radarvliegtuigen doet de NAVO dat? Met de Airwax. Airwax, precies. Omgebouwde 707's met die grote palstoel op het dak. Juist. Helemaal vol met allemaal mensen die kijken en luisteren. De tweede vraag. Gaddafi wil onderhandelen over een mogelijk aftreden, zegt Al Jazeera. Zowel hij onder meer een vrijgeleider voor zijn hele familie. Gaddafi heeft zijn voorwaarden voorgelegd aan de Nationale Libische Raad. Hij wil ook dat die raad geen informatie geeft aan een bepaalde instantie die onderzoek gaat doen naar mogelijke misdaden van de dictator. Om welke instantie gaat het? Geen idee. Als ik het zeg, dan zeg je: Oh ja, het Inter internationaal strafhof. Daar, ja, gaat het om, inderdaad, internet, inderdaad. daar gaat het om. Hij wil ja. dat er geen informatie gegeven wordt uh, aan het uh, ICC, zoals dat uh, in het Engels heet. De derde vraag. In 1999 kondigde de NAVO ook een no-fly zone af. Dat deed de organisatie toen zonder mandaat van de Verenigde Naties. Belangrijke landen als China en Rusland verzetten zich daar toen tegen. De NAVO heeft toen zelfstandig de no-fly zone gehandhaafd. Voor welk gebied gold dat vliegverbod in 1999? Eh... Uh... Weet ik niet. Kosovo. O, Oostbloklanden zeggen, maar goed. Ja, dat ik nou, dat niet <lacht> goed. Dat was heel algemeen. In 1993 is een Bosnië ook een uh, no-fly zone ja. geweest. Uh, maar in uh, 1999 ging het om Kosovo, waar uh, toe, uh, zwaar gevochten werd ja. toen. Um, ik laat je een fragmentje horen. De vraag is, wie is hier aan het woord? Die banken die zijn voor een deel met, met gemeenschapsgeld overeind gehouden. Die hebben een publieke taak, we kunnen niet zonder. Um, en daar mogen mensen goed verdienen. Maar niet dat je je salaris verdubbelt of verdrievoudigt met een bonus. Ex-minister Rudding? Oh, wat jammer nou. Het is een ex-minister, maar niet Rudding. Uh, uh, nee, dit was Ronald Plasterk. Ook oh. minister van Onderwijs. Die zei het naar aanleiding van het debat gisteren over de bonussen bij banken. De politiek okay. moeite zich mee omdat het aantal banken met miljarden euro's belastinggeld overeind zijn gehouden. De vijfde vraag. Eén punt. We gaan dat, dat, dat moet meer kunnen, hoor. Ja, het kan ook wel, denk ik. ING betaalde gisteren 2 miljard euro staatssteun terug. Dat deden ze eerder dan afgesproken, zodat de bank van beperkende voorwaarden af is. Het ministerie van Financiën rekent een boete voor ING vanwege dat eerder terugbetalen. Mijn vraag is, hoe hoog is die boete die de ING bovenop die 2 miljard moet betalen? Uh, 50 procent, dacht ik. Ja, dus 50 procent van 2 miljard is... 1 miljard. Ja, het is, helemaal, het is, helemaal, het is heel fijn. Dat klopt. 50%. Inderdaad, dus 1 miljard boete. Helemaal goed. Ja. Twee punten. Je kunt nog vier uh, punten verdienen. Je krijgt uh, hints over een persoon uit het nieuws. De vraag is: wie bedoelen we? Als je het weet, dan uh, moet je stop zeggen. Oké. Okay. 4. Een groot deel van mijn vroegere loopbaan verliep Spartaans. 3. Ik vind mezelf de slimste en de beste. 2. Nee. Ik slaap luffel aan luffel. 1. Na dit seizoen vertrek ik als coach van Bayern München. Louie weer van Gaal. Ja, wat zonde dat je zo lang twijfelde. <laughs> ja, drie punten ja. is het uiteindelijk geworden. Eh, want eh, hij was vroeger voetballer bij Sparta is een Spartaanse ja. opvoeding. Oh, We gaan zo verder. Dat wist ik niet. Ik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 Als een staatssecretaris halber Zijlstra ligt... dan krijgen excellente leraren meer loon... en de kans om hun collega's te enthousiasmeren. Onderwijsbond AOB is tegen. Zo'n regeling leidt alleen maar tot scheve ogen. Bovendien kan het geld beter worden besteed, zeggen zij. Wat vindt u? De stelling waarop je kunt reageren is... prestatieloon voor leraren is een goed idee. Met u daarmee eens of oneens sms dat naar 7070. Dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101. 0800-1101. U kunt stemmen op www. .stand.nl of twitteren stand Om steeds de gast in stand.nl. Manja Smits, Tweede Kamer voor de SP. De stelling van vandaag is dus: prestatieloon voor leraar is een goed idee. Freek Hopster, we hebben jouw nieuwsfactoren vastgesteld op drie. Uh, we gaan nu 90 drie seconden punten. lang drie punten, precies. Uh, 90 seconden lang heel veel vragen op je afvuren. En uh, het aantal goederen vermenigvuldigen we dan met drie. Dat betekent dat je er wel 22 uit moet weten te persen. Nou, ik zou mij benieuwen. Ja? We gaan het gewoon proberen. Volg hoe de boek. De Nationale Nieuwsbris. Hoe heet de Britse prins die in opspraak is? Andrew. Dat is goed. Wel, uit welk land komt de vrouw die op haar 23e oma is geworden? Uh, Roemenië. is goed. Hoe heet de verkeersofficier die tegen 130 km per uur op de snelweg is? Pas. Koos P. De brugwachter van welke brug wordt vervolgd wegens een ongeluk? Um, welke pas. brug? De wie zou de rijkste man ter wereld zijn als hij minder geld aan goede doelen had gegeven? Pas. Bill Gates, welke politica zou volgens een peiling nu winnen van de Franse president Sarkozy? Pas. Marine Le Pen, acteur Charlie Sheen is ontslagen bij welke tv-serie? Ik weet het, maar Pas. Toen Halfman, welke KRO-presentator is na een relatie van 14 jaar weer vrijgezel? Ari Boomsma is goed. ASO's moeten hun rechts op een uitkering kwijtraken. Vindt welk PvdA-Kamerlid? Pas. Achmed Markoes, hoe heet de staatssecretaris... die minister Roosenthal vervangt bij het staatsbezoek aan Qatar? Knapen. Ben Knapen is goed. Trainer Domenico Di Carlo is ontslagen bij welke voetbalclub? Pas. Sampdoria, de stemmen in de provincie Flevoland... moeten worden herteld. Vindt welke partij? VVD. Is goed. Welk land wil alle kerncentrales langer open houden... wegens gebrek aan alternatief? Duitsland. België. In Frankrijk is het proces tegen welke oud-president begonnen? Sera. Uh, is goed. Welke bierbrouwer wil 40 banen schrappen? Scholz. Scholz is goed. Nou, <laughs> die 22, dat is echt niet gelukt. Dat is niet gelukt. Dat is niet gelukt, hè? Nee. Oké. Okay. Je hebt er um, 7 goed. 3 keer 7 is 21, dat is jouw score. Je kijkt er niet heel blij bij. Nee, nou, ik had meer verwacht, maar goed. Maar een pittige vragen. Het, ja. ja, je had het maar niet Maar dat heel... mag ook een keer. Ja, je had het niet heel erg makkelijk. Uh, je krijgt in ieder geval twee kaarten voor de beeld- en geluid-experience uh, oh, en de lunchradio. En ik wil je hartelijk danken dat je hier was. Heel fijn, En Ook als bedankt. u zelf nieuwskenner van de week denkt te kunnen gaan worden. Uh, en we zouden het erg leuk vinden als u dat probeert. kijken we op lunch.ncv.nl We zijn uh, zometeen terug met de tweede uur van lunch na het uitgebreide NWS Journaal. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Europees voetbal op Radio 1. Donderdag van 7 tot 11. De achtste finales in de Europa League. PSV, Glasgow Rangers. PSV met misschien de laatste aanval van de wedstrijd. Ajax, Spartak, Moskou. Wow! Ho, ho, ho! En Fentes, Zenit, Sint Petersburg. Deze aardig aardig geeft van de linkerkant mee. Druk de vriendbal, laag 1-1. Nee, LOS langs de lijn, donderdag om 7 uur. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. DA pakt flink uit. Nu 1 plus 1 gratis op Ola's Regenerist, Total Effects en Divinity Gezichtsverzorging. Alle combinaties mogelijk. Door een gebrek aan waardering voor zijn vroege werk... besluit James Enser te gaan schilderen in een voor zijn tijd unieke stijl. Het is juist dit tegendraadse werk dat hem heel beroemd maakt. Vanavond om 11 uur op Nederland 2 in Avro Close-up... een portret van James Enser. Een reisboeken via internet vindt iedereen tegenwoordig heel normaal. Waarom dan niet de laatste reis...